Tien uur dikte haar met het NOS-journaal. Joan Franka vertegenwoordigt Nederland dit jaar bij het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. Ze kreeg met het zelfgeschreven liedje You and Me vanavond de meeste stemmen bij het Nationaal Songfestival. Ze baarde opzien met haar outfit in indianenstijl met een grote verentooi op haar hoofd. De kijkers konden per sms hun stem uitbrengen, wat de helft van de einduitslag bepaalde. De andere helft kwam van de jury, die dit jaar werd gevormd door Afro Jack, Carlo Boschart, Jeroen Nieuwenhuizen, Ali B en Stacy Rookhuizen. Nederland doet op donderdag 24 mei mee aan de tweede halve finale in Azerbeidzjan. De afgelopen jaren lukte het Nederland niet om een finale plaats te bemachtigen.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 De huishoudbeurs in Amsterdamse Rij heeft dit jaar ruim 246.000 bezoekers getrokken. zijn er 20.000 meer dan vorig jaar. Uit de steekproef blijft dat 9 van de 10 bezoekers iets op de beurs had gekocht. Het weer dan nog vanavond opklaringen. Vannacht kans op mist. Morgen is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Temperatuur morgen een graad of 9. Dagen daarna is het zacht en overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Innoveren is jezelf opnieuw uitvinden in plaats van het wiel. Dit was de I uit het alfabet van alfabet. Alphabet, Alphabet Autolease. Verrassend voorspelbaar. Alfabetautolease.nl. Vanavond in Kruispunt, Nederland bij nacht. Tienduizenden mensen kiezen er bewust voor s'nachts te werken. Het is stiller. Je wordt niet meer zo afgeleid door alle details die je kan zien. Nachtvlinders. de schoonheid van de nacht en het gevecht tegen de slaap. Vanavond in kruispunt 11 uur bij RKK op Nederland 2. Het is koopzondag bij Vliegwinkel.nl. Boek je vliegtickets en parkeer drie dagen gratis bij Budget Parking Schiphol. Alleen vandaag op. Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze vele week aanbiedingen. Dr. Utke restaurantenpizza's, 1,99 per stuk en 3 voor 4,99. Dan weet ik al wat ik ga eten. Nu ja, alleen nog een toetje. Alle bekers almofjoghurt, 500 gram, 99 cent. Dus de hele week restaurantenpizza's en almofjoghurt in de aanbieding. Ja, en zo hebben we deze week nog veel meer aanbiedingen. Plus geeft meer, veel meer. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Langs de lijn. We kijken het komend uur terug op deze mooie sportzondag. Met mooie wedstrijden, met veel doelpunten in de divisie. Onder andere PSV Feyenoord. Het is ongelooflijk, maar waar? Die Dekselse Fernandes, die straft daar een fout af in de verdediging van PSV. Zometeen Ronald van der Geer over het voetbal van dit weekend. Kuurne, Brussel-Kuurne, werd gewonnen door Mark Cavendish. Kenny van Hummel spinten naar de derde plaats. Ja, ik was gewoon naar een uh, tweede leven als we op zoek. En uh, die heb ik hier gevonden. En uh, ik zit hier heel goed op mijn plek. Bart Voskamp, hij is er al, kijken we terug uh, op het eerste weekend van het Noord-Europese wielerseizoen. En hoe is het toch met Epke Zonderland? Op weg naar Londen maakt hij dit weekend een tussenstop bij een toernooi in Heerenveen. En wat opviel was dat hij uh, zijn oefening op de brug afsloot met een koprol in plaats van een afsprong. Epke heeft namelijk last van een blessure. Ja, mijn knie kon blijkbaar niks hebben, want uh, er staat meteen uh, vocht weer in. Dus op dit moment uh, ja, ontlast ik die knie nog even op die manier. En verder de popslayers die vierde werden op het WK. Dat is een knappe prestatie. En voetbal in de landen om ons heen. Tot 11 uur in langs de Lijn. Het was een hartverwarmende topper. Spannend tot het laatste moment. PSV leek na goals van Toyvonne en Mertens redelijk gemakkelijk... op de overwinning tegen Feyenoord af te gaan. Maar het was Guillon Fernandes die met twee doelpunten voor de 2-2 zorgde. Tien minuten voor tijd kon het weer alle kanten op. Dat zagen de trainers Ronald Koeman en Fred Rutte. Fernandes. En Fernandez. 2-2. Achterin stort PSV in elkaar. Ja, Communiceren is een heel groot woord. Maar uh, ook dat is een communicatie uh, gebeuren. Ik denk dat... Uh, ja, iemand moet initiatief nemen. En, uh, en je kan die bal kan je gewoon wegschieten. Maar we staan met z'n 3-1. Uiteindelijk uh, loopt hij als winnaar eruit. En dan uh, wordt het 2-2. Nou ja, dan, dan heb je het gevoel van uh, die wedstrijd kan nu echt alle kanten op. Wat een wanorde. Wat een gemakzucht. En wat een paniek ook steeds als Feyenoord er doorkomt. Ja, wij kwamen terug in de wedstrijd. En bij hun, bij hun ontstond onzekerheid. Dat is ook uh, vreemd voor een, uh, voor een kampioenskandidaat. Want het ligt gewoon, over het algemeen ligt het gewoon heel dicht bij elkaar. Kijk maar naar de uitslagen. Kijk maar naar het verschil in punten. En, en... Het is het verhaal van PSV. Zoals zich dat heeft geopenbaard na de winterstop. De ploeg kan niet omgaan met de druk van het kampioen moeten worden. Als je... Als je, als je de wedstrijd van, van een jaar geleden bekijkt en je ziet de wedstrijd van vandaag... dan zie je een, een hele grote ontwikkeling binnen dit elftal... binnen dit Feyenoord individueel. nou Dat is mooi om terug te zien en, en, en waar we staan is fantastisch. Maar er zijn altijd momenten waarin je de kans hebt om, om nog beter te staan... of een goed resultaat hier te halen. En, en... Vlaar stuurt Cabral weg. Cabral, Cabral... Tegen het lichaam van Pieters. Of was dat tegen de arm? Spel gaat verder. Weer Cabral. Nu tegen Bouma op. PSV wankelt. Ik had het hele wedstrijd gevoel dat mijn spelers heet waren. In de zin van uh, dat ze... Ze wilden per se die wedstrijd winnen. En dat het allemaal niet uh, zeg maar, gepolijst ging. Dat vind ik op zich is dat niet zo erg. Maar daar zat een vechtlust in. En, uh, je zag namelijk uh, dat daarna uh, hè, wij de aanval gingen zoeken. Maar ook, ook fijn dat de aanval ging zoeken. Dus hij kon eigenlijk alle kanten op. En als wij dan uh, uh, de winnende maken. Ja, dan kan je alleen maar zeggen dat, het, uh, dat ik daar blij mee ben. En dat het uh, vooral, nee, maar vooral gebeurt op basis van, uh, ja, van, een, van, een, uh, van een karakter die, uh, die mij wel aanstaat. Marcello, slecht ingespeeld. Maar de bal uh, glipt door, maar Tafs. Loert op de kans en hier komt de kans voor Lapiat. Het is een slotfase die eigenlijk model staat voor dit seizoen in de Eredivisie. Martens Indy boos op Mulder die zoveel goed werk heeft afgeleverd vanmiddag. PSV heeft afgelopen donderdag gespeeld. Wij spelen al periodes lang spelen alleen in het weekend. Nou ja, dan moet je alles, uh, alles halen uh, en niet meer verliezen. En als dat dan toch gebeurt, en ook op de manier waarop, hoe de kool valt... Ja, dan ben je wel teleurgesteld. En nu uh, mag Fred Rutte huppelen van vreugde naar deze goal. Die zou komen als een bevrijding. Ja, ik voel me natuurlijk prettig. Hè. Kijk, als je wint, dan komt er altijd een stof in je op van, uh, van vrolijkheid. Hè. En, en zo voel ik het ook wel. Uh... Zo zal het niet de hele wedstrijd zijn geweest. Nee, dat klopt. Ronald van de Geer uh, zit naast me ja. te, te glimlachen. Waarom ja, doe je die, lachen die stof van vrolijkheid. Ja. En uh, toch, geloof ik? Kom je niet heel vaak met hem bij hem tegen, wat zeg je? En is dat toch, geloof ik? Ja, ja die, uh, die schijnt dan vrij te komen bij zo'n uh, zo wedstrijd. <laughs> nou, mooi. Ja, en Fred Rutte zei ook dat zijn spelers uh, uh, heet waren. Ja, dat ze uh, wilden winnen, denk ik, dat hij dat bedoelde. Ja, ja. ja een ander stofje <laughs> dat dan vrijkomt. De wedstrijd, uh, Ronald, uh, uh, topperwaardig of... Nou, het was Toch in elk geval een niet. wedstrijd vol beleving. Ja. En, en weet je je hebt vaak op papier van die toppers die dan heel erg tegenvallen. En uh, ja, er werd hier niet, niet altijd heel goed gevoetbald... maar er werd gestreden, echt voor elke meter. En dit is een wedstrijd ja, die, die, waar, waar, waar, waar je naar wilde ja. blijven kijken... tot het einde van, van het duel. Een beetje het gevoel dat, uh, dat PSV een beetje goed is weggekomen in deze d 2 Klopt dat? U of? Uiteindelijk wel, omdat uh, PSV begon natuurlijk wel aardig aan die wedstrijd. Uh, maakte ook twee goals, er ligt eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Ja, en dan, dan recht Feyenoord op een of andere manier de rug... en toont PSV toch weer die defensieve kwetsbaarheid... waar we het al zo vaak over hebben gehad. Mm -hmm. Het was heel goed te zien bij... bij het werd nu als communicatiestoornis uh, afgedaan. Ja, ja, ik vind, het, vond het eigenlijk, wat Jurgen Guter zei, uh, meer terecht. Het was een soort comedy capers. Drie mensen die inderdaad naar elkaar staan te kijken. Maar we hebben het natuurlijk wel al eerder gehad... als PSV echt onder druk komt te staan... Ja, dan wil het nog wel eens wankelen achterin. Nu werd Pieters ook nog eens ingebracht... die wat de wedstrijdritme miste. Ja, dus, dus Feyenoord voelde gewoon dat er, dat er meer te halen was... Ja. maakt uiteindelijk... Twee goals via ja, Guillaume Fernandez. Via Guillaume Fernandez had hij nog in het veld mogen staan, vind jij? Nee, want dat is de vraag van het uh, voetbalweekend. Ja, ongeveer, een paar nee? keer heb ik die beelden nu, uh, nu teruggekeken en uh, ik wil geloven in de goedheid van, uh, van Guillaume Fernandez. Maar als de bal via de linkerkant komt en je kijkt naar die beelden... dan maakt hij een beweging de ja, andere kant ja. op. En ja, dat kun je niet anders uitleggen dan een, uh, dan een kopstoot. En natuurlijk zal Marcelo iets gedaan hebben. Die zal hem vastgehouden hebben. Hij zal zich hebben willen losrukken. Uh -huh. Maar dit ziet eruit als een kopstoot. En er gaan nu deze week natuurlijk mensen die beelden bestuderen. Tenminste, daar ga ik zomaar vanuit. Ja, en, en die komen toch waarschijnlijk niet tot een andere nee. conclusie. En het Laat, mag beoordeeld worden, nee, hè? want het is niet beoordeeld door de scheidsrechter. Dat is uh, erg belangrijk in deze. Uh, laten we even luisteren naar Fernandez zelf. Die deed er nogal luchtig over toen Jeroen Gruterum uh, de vermeende kopstoot uh, daarmee confronteerde. Volgens mij kwam er een voorzet. En uh, ja, het was duwen en trekken met elkaar. En we kwamen toen volgens mij tegen elkaar. En volgens mij, ja, mijn lip, in ieder geval, die is, uh, die is open. En die van hem volgens mij ook. Want het leek op een kopstoot namelijk. Ja, van wie, van hem of van mij? Nou, dat was in ieder geval niet het geval. Maar uh, ja, het was een duel en iedereen probeerde los te komen. En uh, daarom ging ik ook nog naar hem toe. Van, wat was het precies het fout? Dat mijn lip nu open is en die van hem volgens mij ook. Dus, ja. Daarna ging je ook nog naar de grenzegger toe. Daar kreeg ja. je het uiteindelijk geel voor. Ja, ja, ik dacht dat het. Uh, ik vroeg me af of hij niet had gezien dat ik eigenlijk gewoon uh, vrij voor de goal was. En daardoor dus een bal in kon, kippen, kon kopen. Of in ieder geval een, boeldoel, een doelpoging had. En dat was niet het geval en hij zag het niet, zegt hij. En de scheid zag het ook niet. Dus van kwal opzet is uh, helemaal geen sprake. Nee, dat sowieso niet. Ik heb wel geleerd van uh, het vorige moment dat ik dat had gehad. Dus. Ja, met uh, Van Heijden. Ja, inderdaad. Dus, uh, nee, dat, uh, dat hou ik me in mijn mijn achthoofd. Nou, Ronald, jij vindt het een, uh, absoluut een kopstoot. was heel duidelijk. Ja, ik vind ook niet dat hij zo geleerd heeft. Want hij was net terug van zes wedstrijden. Schorsing speelde tegen Ajax en ging zich weer met allerlei incidenten bemoeien. duwen trekken aan, uh, aan tegenstanders. En juist toen zei Koeman al van... Ja, hij moet er nu toch echt eens een keertje van gaan leren. Ja, en ja, je kunt natuurlijk dit verhaal beluisteren. Maar als je naar de ah, beelden kijkt... Hij vertelt ver... het wel heel mooi. Hij vertelt het heel mooi, maar die beelden vertellen toch echt iets anders. En uh, dat hij zich losrukt, daar ben ik echt van overtuigd. Maar dat hij van Marcelo af wil komen met iets wat wel erg veel op een kopstoot lijkt, ja, dat, dat, dat bewijzen de beelden. Dus, ja. Maar gelukkig zijn er mensen die daar uh, lang voor studeren... en, uh, en uh, precies ja. weten wat ze moeten doen... en die zullen zich ongetwijfeld morgen over die beelden gaan buigen. Heel even koffiedik kijken. Hij heeft toen zes wedstrijden gekregen voor een, uh, een vuistslag. Ja. Uh, als dit inderdaad uh, wordt beoordeeld als een kopstoot... Ik weet niet of daar toen nog een voorwaardelijke straf aan hing. Maar dan ben je wel een residivist, hè, zoals mm -hmm. dat heet. En dan zal hij toch ongetwijfeld uh, voor een wedstrijd... of weer zes, zeven, misschien wel acht langs de kant staan. En dan maakt hij toch zijn eigen carrière kapot. Want uh, ja, deze jongen kan best aardig voetballen. Ja, hij zal nooit goed. absoluut de top zijn, maar is, uh, is heel nuttig. Maakt ook twee goals weer vandaag. Dat geeft toch ook aan hoe belangrijk die kan zijn voor Feyenoord. Ja, dan, uh, het, het is ontzettend dom, maar sommige mensen leren nooit. Oké, okay, we gaan het zien deze week. Dan die andere topper vandaag. Dat was ook wel een aardig duel om te zien. Meer dan dat zelfs. AZ en de Heerenveen hielden elkaar uiteindelijk in evenwicht. In Alkmaar werd het 3-3 na twee keer op voorsprong te hebben gestaan. Knokte AZ zich bij een 3-2 achterstand naar een gelijkspel. Trainer Gert-Jan Verbeek over dat duel. Nou, ik ben heel tevreden over de wijze waarop wij deze wedstrijd gespeeld hebben. Ik ben wel een beetje teleurgesteld in het resultaat. omdat Ik denk dat we één ploeg vandaag verdienen om te winnen. Dat waren wij. We hebben ook drie goals gemaakt. Dus dat zou in principe genoeg moeten zijn. We zijn wel wat ongelukkig geweest in de tegendoelpunten. En, uh, ik begreep uh, van uh, de omgeving dat zeker de eerste goal meters buiten spel was. Nou, ja, en, uh, de keeper speelt natuurlijk een hele ongelukkige rollen bij de tweede en derde goal. En Dat het uiteindelijk maar een gelijk spel oplevert, is jammer. Maar na donderdag weer zo'n wedstrijd, uh, is een goed antwoord op verleden week. Ja, uh, Ronald AZ heeft het echt aan zichzelf te danken dat het 3-3 werd, hè? Omdat het de kans niet heeft benut. Met name in de eerste helft natuurlijk altijd echt een overwicht. Ja. En uh, had Heerenveen eigenlijk weinig te vertellen. Maar ja, dat, uh, dat gebeurt niet. Hij heeft het over, uh, over Dost en dat staat. Ja, leg dat nou eens even uit. Wat vond nou ja, jij daarvan? Nou ja, uiteindelijk de, wordt, is de uitleg dat Dost niet meedoet aan het spel. Want hij springt over de bal heen, raakt de bal niet aan... en maakt op die manier geen onderdeel uit van het spel. Dat is de lezing van de scheidsrechter. Ja, even uitleggen Alleen... voor de luisteraars die het niet hebben gezien. Er is een schot. Uh, Dos uh, ja, staat, staat een meter of drie buitenspel. Dos staat een meter of drie buitenspel de baan van het schot, dat uiteindelijk richting Esteban gaat. Hij springt op, raakt dus de bal niet aan. Neemt officieel niet deel aan het spel. Maar ja, neemt daar wel een hele hinderlijke positie in. Ja. He, belemmert het zicht van de keeper. Staat echt in de baan van het schot. Ja, dat, dat kun je niet afdoen met uh, geen buitenspel. Dus nee, ik vond het echt wel... Uh, ja, hij, hij doet hier mee. Ja, Al raakt duidelijk. hij de bal niet. En ja, dat is nooit geteld, mogen worden. Nee, het lijkt mij ook niet. Zo. Hoe zit dat met de rol van uh, Esteban? Nou die ja, was... dat, dat is geen discutabele nee. rol. Nee, als we te discussiëren, wel een knullig. Knullig. Zelfs zo, ik zat vanavond nog even naar die beelden te kijken. Die Bas Dost maakt die goal helemaal niet. Nee. Die, die slaat Esteban zelf in de goal. Uh, <laughs> zo ongelukkig is het dan uiteindelijk allemaal nog. Ja, dat kan, dat ja, kan eens gebeuren. Dit was, dat is uh, hij was de sneeuw van, van Alkmaar. Maar het is zeker geen slechte keeper, want hij heeft ze menigmaal ja. dit seizoen wel overeind gehouden. Uh, uh, allebei een punt, dus. Maar de vraag is natuurlijk of AZ en Heerenveen de Veen daar iets mee opschieten. Ron Jans daarover. Nou ja, dat. Uh... Op zeg maar de, de achterhoede van, uh, van de subtop uh, weer een punt uitlopen. En uh, daar hoeven we het niet meer naar te kijken, volgens mij. Het gaat nu om zes ploegen die uh, strijden om uh, direct uh, plaatsing voor uh, Europees voetbal. En er zijn een aantal die, uh, die willen kampioen worden. Dat willen wij ook wel. Maar uh, nogmaals, ik denk dat wij uh, geen kampioen worden. Ja, Jans neemt het woord landstitel niet in de mond. We hebben het hem twee weken geleden al eens een keer gevraagd. Hè, toen we de zes bovenste ploegen voor het eerst onder de loep namen... als titelkandidaten zijnde... En toen hebben we gevraagd aan Ron Jans, zijn jullie kampioenskandidaat? Hij zei: wij worden geen kampioen. Hij zegt het vandaag weer. En hij zou ook wel gek zijn om te zeggen dat ze het wel zouden worden. Maar, ze, maar want, meent hij dat? Hij meent dat, Dat meent hij. Want, ja. want zij zijn niet stabiel genoeg. Als je ziet wat er vandaag gebeurt in de eerste helft tegen AZ... als jij kampioenskandidaat bent, dan word je niet zo van het kastje naar de muur getikt. Nee. Dit elftal heeft, heeft het best lastig in grote wedstrijden. Uiteindelijk gaat de schroom eraf en kom je mede door, door die keepersfouten nog op 3-3. En er zullen veel punten gesprokkeld worden, maar heel stabiel is het niet. En, en nee, dat maar welke ploeg is dat wel? Nee, niet. of dus zult... PSV maakt natuurlijk ook uh, vreselijke fouten in de verdediging van Feyenoord gaat het mis. Uh, ja. ja. Nou ja, zo hoeven niet. En zij zullen er dus. Maar ik denk Tenminste ook niet de dat zij. Het, ja, maar ik denk dat zij het uiteindelijk ook niet zullen worden. Wat zij misschien nog wel als voordeel hebben, dat ze niet Europees spelen. Ze spelen nog wel voor de beker. Dat kan nog een extra belasting zijn. Maar we hebben het daar geloof ik wel eens eerder over gehad. Er komt straks, in die laatste zes, zeven ronden komt er een bepaalde druk op die ploegen. Die spelen om dat kampioenschap. En Herenveen heeft nou niet al te veel spelers die dit alles hebben meegemaakt. En die zullen daar waarschijnlijk wel aan ten onder gaan. En als ze het wel worden, ja, dan is het een prestatie. Dan moeten ze naast dat standbeeld van Abelentstra bij dat stadion ook nog een dan een beeldje van Ron Jansen neerzetten. Ah, okay, ja. ja, zeker. Wou jij... Dat... Nee, ik dacht dan gaan ze alle spelers in het bron schieten, maar. Uh, nou, dan dat wordt een is... lange rij. Dat moeten we niet doen. Ik kun je wel met de foto af. <laughs> Oké, okay, uh, dan hebben we twee titelkandidaten nog niet besproken. Uh, Ajax en Twente. Welke ploeg maakte het meeste indruk? Jij hebt Ajax. Nee, maakte allebei geen indruk. Nee. Jij, nee, jij zat bij Ajax. Ik zat bij, nee, bij Ajax. Ajax. Ja, dat viel gewoon heel erg tegen. Ik Via heb 1, ze 1 tegen Manchester een, United gezien, ja. maar toen kregen ze veel ruimte. Via een is zeer geflateerd, want in ja. de slotfase ging excelsior met een extra spits spelen en drie verdedigers. Ja, toen kregen ze dus de deksel op de neus. Maar het is, het, is, uh, nee, het is heel matig wat Ajax liet zien. Wat schoten van afstand, maar echt uitgespeelde kansen. Men kon niet omgaan met, die, met dat hechte collectief van Excelsior. Bal moet snel rond, er was heel weinig beweging. Uit, uiteindelijk maar één echte goede aanval over de vleugels. Nee, ik vond het heel beperkt wat, uh, wat Ajax Blijf liet dus zien. Het blijft dus ook een kwetsbare ploeg. Ja, net als, uh, net als Twente, dat ook niet goed speelde. Pas laat op gang kwam en ook maar net aanwind van, uh, van Utrecht. Terwijl ook daar voor Utrecht nog de nodige mogelijkheden zijn. Maar daar was het allemaal hosanna, begreep ik, na afloop... En Frank de Boer was eigenlijk ook wel tevreden. En ik denk je, ja, wat zeuren wij dan? Ja, gaan we dat niet doen? Ja. Uh, kijken we nog even uh, naar de degradatiekandidaten. Want er gebeuren veel dit weekend: graafschap, wind van Roda, verrassend. VVV pakt Herakles, uh, is ook verrassend. Uh, maar het meest verrassend is misschien wel dat er twee trainers aan het roer staan... die niet aan het seizoen zijn begonnen. Nee, bij VVV, om daar eerst maar eens even naar te kijken... daar is Ton Lokhoff begonnen, maar Wat daar zijn wel hele goede versterkingen gehaald. Jongens die echt iets toevoegen aan het elftal... en die er ook voor zorgen dat het nu echt een eenheid is. Want dat hoor je trouwens bij allebei die clubs, dat het ze willen nu voor elkaar werken. Nou ja, dat denk ik, jullie waren ook Janus, want dat kon je daarvoor ook. Maar goed, er is dus wel een andere invloed uh, gekomen in, uh, in uh, Venlo. Met Holla, gewoon een eredivisiespeler, Berghuis, een ontluikend. Een talent, een goede verdediger in Leiva Kabessi. Dus wat dat betreft staat daar ook wel een aardig elftal. Nou ja, Lokhoff heeft daar waarschijnlijk de juiste snaar weten te raken. Het zal ook met ups en downs gaan. Nou ja, dat is prima overwinning. Ik heb gisteren zelf bij de graafschap Roda gezeten. Ik heb nu al tien keer mijn ogen uitgespoeld. Maar het doet nog steeds pijn. Want het is echt vreselijk wat de graafschap uh, liet zien. Uh, ja. Het zal ze verder een bied zijn. Want ze ja. pakken daar drie punten mee. Maar je hebt van die balbezitpercentages. Ik heb hem niet gezien. Maar als ik zelf mag schatten. Denk ik dat Roda 85% van de wedstrijd de bal heeft gehad. De drie of vier keer is de graafschap in het graafschapgebied van Roda geweest. Het valt natuurlijk Roda aan te rekenen dat het niet scoort. Nee. De graafschap is dodelijk. Maar zo Uiteraard gaat het even men even dus doen, hè? Ja. Gewoon resultaat voetbal maar en dat ziet je... er zo uit. ja Maar kan je ze verwijten? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, je kunt ze niet verwijten, maar je kunt wel zeggen wat je er zelf van vindt. Ja. Want je wil, als je zo'n avond 90 minuten lang uh, met koude handen zit... wil je toch ook nog wel iets zien waar je van kan genieten. En dat hoef je bij de graafschap niet ja, te en verwachten. Da en want dan, proef ik uit, het... dan proef ik uit je woorden, dan heb je meer respect voor uh, Excelsior... dat het vaak wel voetballend oplost. Ja, ik hou wel van voetbal. Ja. Maar ik snap het wel en ik zal, ik zal ze niks kwalijk nemen. Maar het was... Uh, Laten we zeggen, nou, het leuke was eigenlijk dat die aanvoerder, Rogier Meijer... daar zei ik tegen van, joh, het deed me pijn aan de ogen. Toen zei hij, ja, daar heb ik even helemaal niks mee te maken. Maar heel eerlijk, ik ga die wedstrijd ook niet terugkijken. <lacht> dus nou ja, daar geeft hij toch min of meer wel aan. Oké, okay, Ronald, dankjewel. Volgende okay. week dank je weer. Nummer. Ryan Shaw, do de 45. Het wielerseizoen werd gisteren officieel geopend met de omloop: Het Nieuwsblad. En vandaag zagen we alweer een oude bekende als eerste over de finish komen. In Kuurne, Brussel, Kune, Mark. Cavendish was de sterkste. De Britse supersprinter was uh, de beste natuurlijk in de massasprint. Kenny van Hummel van Vakantie finishte Finiste als derde. En hij moest daarna met Cavendish en de nummer 2 Houtarovic, wachten op de huldiging in een tentje van de organisatie. Kenny, dan nou rij je bij de vakantieploeg, zoals dat gezegd wordt, de campingploeg, zit je een kwartier in een tent met Mark Cavendish. Ja, dat is wel heel toepasselijk hè. Nou ja, goed, uh, ik ben blij met dit resultaat. Uh, ik heb keihard gewerkt van de winter en uh, nou ja, dat, uh, ja, was een beetje teleurstellend. Maar we weten waarom dat uh, eigenlijk een beetje tegenviel. Als je valt in de eerste etappe en uh, heel veel wonden hebt, dan uh, verlies je een aantal procent van je kunnen. Maar goed, uh, vorige week uh, route del Sol weer mooi aan uh, mijn conditie kunnen werken. Ik ben op Mallorca geweest bij Otwin Wink, uh, een beetje aan de conditie uh, werken. En uh, nou ja, er zat twee dagen tussen, tussen Ruta en uh, deze koers. En, uh, ik was heel goed uit de Ruta gekomen, dus ik wist wel dat ik hier wel uh, kans maakte. We hadden gelukkig het weer mee ook, en, uh, voor, voor ons als sprinters. En ik ben blij dat ik een derde plaats heb kunnen uitslepen. Ik moet uh, de ploeg ook wel echt bedanken, vooral... Uh, Chris Boekmans, die mij op het laatst nog helemaal van plek 15 naar voren wist te piloteren. En dat maakte het me nog mogelijk om voor het podium mee te sprinten. Eigenlijk weet je al vanaf de start dat het een massasprint wordt, maar hoe plaats je je dan uiteindelijk in die sprint? Want ik had het idee dat je erg attent was. Ja, nou ja goed, ik wist dat ik in de heuvelzone echt erbij moest blijven zitten en dat ik van voren moest beginnen iedere keer. en nou, ik, kon, ik kon iedere keer mezelf goed van voren blijven handhaven. En uh, ja, het is, uh, voor onze ploeg is het gewoon belangrijk om hier tegelijk uh, te, sta te staan... en uh, een resultaat neer te zetten. En, uh, dus ja, dan voel je ook wel een beetje spanning. Nou, ik kan gelukkig goed met spanning omgaan. En, uh, die druk uh, die, uh, die geeft me alleen maar een extra boost om, uh, om er ook uh, volledig voor te gaan. En, maar wat doe jij dan op zo'n moment in zo'n finale? Kies je dan blind het wiel van Cavendish? Uh, het is uh, oorlog om daar te zitten... En, uh, ja, ik uh, kwam in, in de laatste bocht een beetje in de verdrukking ten dag van shit, het is om zeep. Maar uh, gelukkig was daar nog een hele sterke uh, Chris Boekmans die mij weer helemaal naar voren wist te piloteren. En uh, het mogelijk maakte dat ik uh, ja, nog kon sprinten. Was je verbaasd dat er een hele hoop andere sprinters niet bij zaten? Uh, Ferrari Greipel, noem ze allemaal maar op, ze waren er niet bij. Ja, ik weet niet wat die jongens is overkomen, maar uh, ik ben blij uh, dat ik daar wel zat. Ik kijk gewoon puur naar mezelf en niet naar een gruipel of een ferrar. Uh. Ik wist dat ik gewoon bij Kevin is in, in de buurt moest zitten. En daar zat ik ook, dus uh, yeah. ja. Want er wordt zo vaak gezegd, hè, hij is een man van de tweede lijn. Maar nu zit je toch gewoon met al die topsprinters erbij. Ja, sta je gewoon op het podium. Ja, en ik snap dat eigenlijk niet zo goed. Want ik heb toch wel vaak laten zien dat ik toch wel tegen die jongens uh, mijn mannetje kan staan. En, uh, Vorig jaar heb ik ze een paar keer erop kunnen leggen. En, uh, nou ja, ik zei vanmorgen ook al van, ik weet niet waar ik sta, maar ik ga mijn best doen. En ik probeer mezelf ertussen te, te gooien en uh, ik ga proberen een mooie uitslag te rijden. En, uh, het is me wel gelukt dus. Is het lekker om bij een nieuwe ploeg te rijden? Want er wordt in die ploeg ook gesproken van, ja, hij is heel gemotiveerd, een soort nieuw elan. Ja, het is voor mij, ik was hier naar op zoek. Ik heb weer heel veel uh, nieuwe motivaties en... Uh, uh, ja, ik was gewoon naar een uh, tweede leven al zwaar op zoek en uh, die heb ik hier gevonden. En, uh, ik zit hier heel goed op mijn plek. Mooi jongensboekenverhaal, hè? het tweede leven van Kenny van Hummel. Ja, inderdaad. En, uh, we hebben doelen en uh, die gaan we proberen te verwezenlijken. En, uh, nou ja, ik probeer dat ik deze lijn uh, kan blijven voortzetten. Ik ben even een Hummel bezig met uh, een, een jongensboekverhaal. Daar moet dan wel een uh, mooi einde aan zitten. Dat, minst, uh, dat gun je hem. Kuhne Beurze Kuhne gehad. Omloop, het nieuwsblad zit erop. Het eerste echte wielerweekend dus ook. En dat heeft een, een verrassing opgeleverd. Sepp van Marken en een uh, wellicht voor de hand liggende winnaar Mark Cavendish vandaag. We gaan het erover hebben. Over het weekend. Napraten met uh, Bart Volskamp. Oud prof. Bart, welkom. Uh, uh, laten we, te komen nog wel even op, uh, op, de, op de rol van. Uh, Pardon, Kenny van Hummel en, uh, en, en kuhne en Eerst even over dit weekend. Uh, dit is echt de opening van het seizoen. Want wij zeggen dat altijd wel, maar er wordt natuurlijk her en der wel gereden. Ja, ze beginnen natuurlijk al eind januari wel te koersen in Australië en Oman en Qatar. En dat is allemaal een leuke opwarming. Het is mooi om de ronde van Oman te winnen of daar drie, vier etappes te winnen. Maar ik denk dat uh, Tom Boonen al zijn overwinningen van Nivore graag had ingeruild voor, uh, voor de dag ja, van vandaag. Dit is gewoon echt veel belangrijker. Dit is veel belangrijker, zeker in België, maar ook in Nederland. De kranten schrijven dan België helemaal naartoe, want dit is de dag dat het allemaal moet gebeuren. De hele, de hele wielernatie in België die, uh, die hoopt op die dag, en, uh, of die staat klaar op die dag. En dan, uh, ja, dan gaat het gebeuren. Dan... Worden die andere rondjes dan niet? Uh, steeds belangrijker. Want ik kan me zo voorstellen dat de UCI dat zou graag zou willen. Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk goed om in de breedte meerdere rondes bij te krijgen. Ja. Maar je hebt, je hebt historisch gezien, uh, gaan ze dat nooit meer inhalen. En uh, de elementen die je in, uh, in Vlaanderen en dat Vlaamse landschap vindt, die vind je nergens anders in de wereld. En ja, daar, daar gebeuren dingen ook vooraf al. Uh, helaas gebeuren daar de valpartijen. Maar het is zo'n strijd voor de bergjes, al de strijd op de bergjes. En mensen herkennen dat, want hè, de, de trouwe kijker die kijkt elk jaar, die weet wanneer de bergjes komen. Dus als je goed oplet, dan weet je een beetje wat er gaat gebeuren. En dat is zo'n andere spanning als dat ze door een woestijn moeten rijden, ja. natuurlijk. Waar alles op, hetzelfde, op elkaar lijkt, natuurlijk. Uh, goed, dan, dan wint gisteren Seb van Marken de eerste koers. Ja, voor mij is dat een verrassing. Voor jou wel? Uh, ja, achteraf is het makkelijk te zeggen van niet natuurlijk. maar op dat Had jij hem op je lijst staan? Ik, ik, het ik, zeggen, had ik, ik had hem niet op mijn lijst staan. Nee. Uh, zeker niet. Ik denk dat weinig hem op de lijst hadden staan. En uh, Achteraf gezien, uh, en je, je beluisterd een hoop mensen, was het wel een, een talent wat, wat eraan zat te komen. Dus een heleboel kenners verbaast het niet. Nee. Maar als je, als je weg bent met een Tom bonen, dan, uh, dan, dan denk je eigenlijk dat bonen gaat winnen. Alhoewel... Um, je ziet op de momenten dat, dat er gas wordt gegeven, dus, dus, dus op al die klimmetjes, op de taaienberg uh, uh, voert hij de forsing, op de paddenstraat, op de, de, de Lange Dan uh -huh. zie je dat Tom Bonen toch echt bekken moet trekken om uh, in wiel te blijven. En als je dat later analyseert, dan, ja God, dat had je kunnen weten. Maar op het moment dat je de koers zit te kijken, dan ken je de naam Tom Bonen. Dan denk je, ja die gaat hier winnen. En waarom deed hij dat niet? wat deed hij fout? Of wat deed hij van Mark goed? De uh, ik denk dat het heel eenvoudig was. Uh, Sepp van Marker was gewoon, was gewoon die dag de sterkste. En Tom Bonen die, die had het beste er een beetje af. En je zag het ook gewoon in de sprint. Hij, hij gaat aan en je ziet hem gewoon blokkeren. Maar toch, uh, hij heeft dus ook met zijn krachten gesneden. Uh, ja, gesmeten, hij, die van ja. Marke, daarom. maar ik denk ook dat hij zelf verwacht dat hij ging winnen. Dus hij heeft, uh, hij heeft maar, uh, uh, uh, uh. zeker in het begin van ontsnapping... zo rond, rond, uh, rond de 50 kilometer heeft, heeft Tom Bone die heeft ontzettend gas gegeven... om die voorsprong te maken. En heeft hij eigenlijk alle initiatieven... Genomen. Dus hij was er denk ik zelf van overtuigd dat hij ging winnen. En hij had het ook niet anders kunnen doen dan op deze manier. Hij was gewoon op waarde geklopt. En dat is ook wel eens leuk. Ja, en op, op, op twee lengtes. Uh, ja, op twee lengtes. Maar je, je, zag in, je zag in de sprint ook dat Tom Boonen aangaat. En normaal als Tom Boonen aangaat, als hij goed is, dan, dan, dan zit de meeste, ja. toch 90% van het peloton, zit, zit gelijk op een lengte. nou goed, als je echt goed bent, kom je misschien tot deze wiel. Maar je zag gewoon dat die Sep van Maken, die bleef gewoon heel makkelijk in het wiel. En je zag hem gewoon echt wachten. Oké, okay, nu ga ik aan. Hij die... Echt op het juiste moment. Hij ging op het juiste moment. Passeerde hem op het goede moment, maar Tom was ook gewoon niet goed. Want als Tom aangaat op 300 of 350 meter zijn lange sprint, ja, dan komt er niemand overeen. Maar in dit geval was het een hele jonge man van 23 die het wel kan. Dus is alleen maar leuk. Mooi. Uh, dan Kuurne-Brussel-Kuurne. Um, eindigt natuurlijk vaak in, in, in de massasprint. In iets kleinere koersen dan omloop he, eigenlijk. Ja, het is, Hoe het? Het is uh, de omloop van het Nieuwsblad. Dat is natuurlijk de echte opening. En uh, Kuurne-Brussel-Kuurne kan natuurlijk als je de winter mooi goed maken zijn, maar het staat niet in verhouding tot, uh, tot de omloop van het Nieuwsblad. En buiten dat is de, de, de moeilijkheidsgraad dus een stuk lager. Dus uh, je weet als het dan windstil is en de temperaturen zijn redelijk, dat het heel vaak een massasprint is. Kijken oh, ja. naar, naar de lijsten zijn altijd massasprints. En in dit geval als Cavendish meedoet en de hele ploeg is om hem gesitueerd en ze gaan op een gegeven moment initiatief nemen om, om die kopgroep terug te pakken, ja dan zit ik eigenlijk al naar saai saaie koers te kijken. Ja. En dan hoop je, uh, niet om Dish, want het is gewoon de beste sprinter, dat er nog een verrassing uitrolt. Maar het was niet echt verrassend. Het was dus eigenlijk niet alleen een overwinning van Cavendish, maar ook misschien wel vooral van zijn ploeg Team Sky. Ja, ik denk dat die gewoon hebben laten zien dat het gewoon... Dat, dat, hij heeft vooral laten zien dat hij de best is. En uh, hij heeft zijn team laten, laten zien dat het de, de moeite van het werken waard is. En of dat nou in, uh, bij 8 graden in Kuhn is, of in de Tour de France of waar dan ook. Ja, dat team, dat draait helemaal om hem. En terecht, want... Uh, uh... Hij laat zien dat hij de beste sprinter is weer. Ja, maar kan je daar dan ook niet van genieten? Ja, ja, wel. Maar ik kijk naar het fietsen net als ik heel jammer vind als Boom vindt. Want ik had het idee van even valt. over de dag ervoor dat hij valt. Denk ja. van die, die had op dat moment echt mee kunnen doen. En in ja. dit geval hoop je altijd. Ik ben zelf nooit sprinter geweest. Dus je hoopt altijd dat er een groepje wegrijdt... en dat er spanning in zit. En in dit geval uh, bevest het gewoon. Dan gebeurt er iets, iets wat heel normaal is. En dat er moet een beetje spanningen zitten. En ik vond het jammer dat het gewoon niet was. Maar het was knap. Ja, het is heel knap. Je moet het maar doen. Ze is altijd met sprint. Dus je kan altijd zeggen van hij zou wel winnen. Maar goed, het is toch anders in Kuur maar. Hij was gewoon veruit de sterkste, veruit de beste. Ja. En wat zegt dit nou? Laten we het allebei erbij pakken. Eerst maar eens, Kevin. Wat zegt zo'n openingsweekend dan? Weet jij nu al van. Ja, Kevin is makkelijker gezegd misschien. Maar weet jij nu al die ziet er goed in, heeft dus een, goed, een goede winter ge, gemaakt... En... Ja, kan zeker, het seizoen zeker. Kijk, hij is natuurlijk wereldkampioen geworden. Het is een man met een enorme status. En je zag in het verleden wel eens dat wereldkampioen... in het jaar daarna eigenlijk een heel ja. slecht jaar draaide Dus hij is een van de weinige wereldkampioenen... die er ook gelijk weer staat. Dus hij zal, hij zal heel gemotiveerd zijn. En dat, dat geeft ook aan dat hij gewoon dit, gewoon dit jaar weer heel goed zal zijn... of hij moet geblesseerd raken. Dus dat, dat geeft het wel een beetje aan. En uh, ja, de, de omloop van het nieuwsblad daarvoor... dat geeft ook wel een beetje aan... de verhoudingen straks naar de Ronde van Vlaanderen. Want het zijn toch wel een beetje dezelfde renners. Er komt dan misschien een kansje bij, maar, maar, die, maar die van Marken kan je dus nu ook wel een beetje... met potlood opschrijven voor, voor ja, dat Ja, absolu absoluut. Die zie je nog wel meedoen. Dan. Ja, hij schijnt in het verleden ook wel eens wat blessures te hebben gehad. Dus ik weet niet hoe zijn opbouw eruit ziet. Maar hij, hij, is, hij is enorm sterk. En hij heeft in het verleden heeft hij in, in prijsgroep heeft hij op zijn, op zijn jonge leeftijd ook al heel goed meegedaan. Twee, tweede in gent Wevergem, dus... Dit is echt de jongen van de toekomst. Als je dit kunt, als je Bonen gewoon pijn, pijn kunt doen... en je kunt hem gewoon kloppen in, in, in zo'n finale... Ja, dan denk ik, dat dat moet de dat moet haast ja. in zijn voor de toekomst. <laughs> Hoe is het met de Belgen? Want die raken dan meteen een beetje in de, in de war, hè, denk ik. Ja, nou ja, goed. Gijze, het, ik kan me er iets bij voorstellen. Het is, Tom Bonen is natuurlijk een beetje de koning van, van de klassiekers uh, ja. altijd geweest. En er komt nou een jong mannetje van 23 jaar. Dat is toch even slikken. Dan heb je dat verlies te nemen. Maar ja, aan de andere kant is Tom natuurlijk ook wel, uh, heeft natuurlijk ook wel een dipje meegemaakt. En is dit wel een bevestiging dat hij wel weer aan de top staat. En hij zal zich er niet bij neerleggen om uh, straks in die koersen van 260 260 kilometer... Dat is toch, is weer, weer, iets is is toch koek, weer iets anders. Voor een jongen van 23 is dat dan toch wel weer vrij lastig. En dan, uh, dan zal hij misschien toch zijn, zijn mooie klassieker ook wel weer gaan winnen. Ja, goed. Dan uh, even over de Rabobank. Uh, vorig jaar deden die, die het uitstekend tegen de mannen. In de koersen vooral ver weg met de Ronde van Omaan. Ja. Uh, Robert Geesink. Uh, nu hebben we eigenlijk heel weinig ge gehoord over zegers in Verwegistan. Is dat nou een goed teken? Want vorig jaar waren we er nog opgetogen over. Ja, nou, het is, het is heel makkelijk Het heeft niks gezegd eigenlijk. Nee, het is natuurlijk heel makkelijk. Kijk, een, een ploeg als Rabobank is gewoon uh, een van de beste ploegen... En, en de duurste ploegen van de wereld. En die worden gewoon afgerekend uh, op, op grote overwinning. En jaar heeft Geesink de Ronde van Ormaan gewonnen. Maar als hij vervolgens een slechte rijdt, wordt hij daar toch op afgerekend. Dus ik denk niet dat ze daar zwaar aan moeten tillen. En wat ik al aangaf, kijk, als boom... Uh, hij zat goed op dat moment. Als hij wel ja, net het geluk heeft dat hij langs bonen wipt voor, voor, voor dat grootje bij die berg, ja dan, dan zit die, staat hij misschien ook in de eerste drie en dan heeft niemand erover en dan hebben ze een mooi openingsweekend gehad. En nou zat het een beetje tegen, dus uh, nee, ik denk nog niet ja. dat je kunt zeggen van dat, het, uh, dat het slecht loopt. Michael Matthews won wel wat. Ja, precies, die heeft natuurlijk in die kleinere koersen wel gewonnen. Ja. En dat is altijd goed voor de moraal van de ploeg om die kleinere koers te winnen, maar wat ik zeg, nu is het, het openingsweekend en uh, iedereen wordt nu afgerekend op dit weekend en de komende weken. En ik heb maar... maar had al... jij iemand van Rabo verwacht in dit weekend? Ja, ik had, ik had Boom zeker, uh, had ik zeker verwacht. Ja. Uh, ik denk ook dat dat de enige van is die dat ook echt kan. Ja, maar hij had ook wel uitstraling. Als je hem ziet fietsen, dan weet je ook gelijk... van, ja, die heeft een bepaalde bravoure, dat mag ik wel. Kijk, als je dat uitstraalt, dan ben je een topper. En uh, ja, dan zit het nu even tegen. Ja, maar. want dat zit zitten wel snoren natuurlijk met Garsboom. Uh, ja, absoluut. Uh, uh, komen we weer even terug op uh, Kenny van Hummel. Wordt vandaag derde, rijdt voor Vakant Solijen... voor de campingploeg, zei uh, Gio al... Uh, hoe, wat voor jaar gaat hij met zijn ploeg tegemoet? Ja, ik heb ook wel uh, hij, komt, hij komt bij mij te streek, dus ik hoor ook van anderen wel hoe hij zich een beetje manoeuvreert het schijnt dat hij inderdaad heel gemotiveerd is hè. een nieuwe ploeg dat doet, doet je altijd wel goed hè. je moet op een nieuwe uitdaging aangaan, het schijnt dat hij ook al wat is afgevallen en dat Afvallen betekent natuurlijk wel dat je wat makkelijker... in meerdere finales mee kan doen. In dit geval kost het je minder moeite om die kleine klimmetjes over te gaan. Wat hij in het gesprek net al zei. Ja. Uh, ja, Kenny is natuurlijk iemand die als geen ander... Uh, totaal geen angsthaas is. Die, die, die kent dat niet. Dat is een dat is voordeel. Hij weet zich goed te manoeuvreren. En uh, het is te dat hij de, de stijgende lijn... of dit vast kan houden. Hij heeft heel veel zelfvertrouwen. zegt al, ik durf te sprinten met iedereen aan. Nou ja goed, als sprinter maar, moet je dat hebben. Is en terecht? of het ook terecht is... Uh, ja, hij moet het bewijzen. Kijk, je kunt in, in, in, uh, in, in een kleine ronde... kun je wel grote sprinters uh, kloppen. Maar het gaat om... Uh, je wordt afgerekend natuurlijk op, uh, op de grote, grote nummers. En vandaag was het natuurlijk voor hem... Is, was dit de grote koers. Dus wat dat betreft is het wel een complimentje waard... dat je derde wordt. Maar of je die zo gaat kloppen, ja. Ja, dat, uh, dat is aan hem. Ja, en hij heeft natuurlijk wel een, een paar, paar grote jongens uh, voor zich. Tenminste, voorlopig nog. Uh, zijn ploeg, vakantie Leijen... altijd een vrij buitensploeg... Um, dit jaar ook weer? Of denk je met man als nou, dat het dan anders nou, gaat worden? Ja, vrij buitensploeg Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk. Of makkelijk is het nooit. Maar het is wel heel makkelijk geweest... om als underdog op een gegeven moment... Te, uh, ja. in ontsnappingen te zitten in de Tour. Hè. Daar, daar kennen de meesten de, die ploeg van. Maar nu is het ook een beetje het moment van de waarheid. Ze hebben, ze hebben natuurlijk een, een mooie, sterke ploeg. En het is nu ook om zo'n zo ploeg... een stapje hoger te zetten... En, uh, ja, dat, dat, dat moeten ze gaan bewijzen. Ze hebben het in ieder geval, uh, vandaag hebben ze het goed gedaan. Dit is voor zijn ploeg goed voor de moraal. Ja. Vind je het goed? Uh, vind je het goed? Ja, vind je het nodig? Is, wordt het echt tijd dat, dat Nederlanders uh, uh, gaan meespelen? Ja, roep, roepen we al jaren. Ja. Kijk, als je naar de cijfers kijkt uh, waar, eh, waar, we, waar we sporters op afrekenen... zijn dat op hoogtepunten in het jaar. Dat, dat, dat zijn wereldbekers en dat is de Tour de France en dat zijn grote rondes. Ja, en dan is het natuurlijk heel magertjes geweest. Ja. Uh, ja, we roepen natuurlijk al jaren, we hebben talenten... maar die talenten zitten nu op een leeftijd, ze moeten gaan scoren. De talenten zijn er, alles is aanwezig. Wie de, de vind zijn jij er. dat dan in het voorjaar moeten gaan scoren? Dan? Ja, waar waar dit, denk jij aan? Nou ja, Boom, Boom is de echt de enige, denk ik, die dat gewoon uh, ook kan en ook waar kan maken. En die er ook echt aan toe is. Het is heel jammer dat hij er vandaag uh, een kleine pech heeft. Maar die, die gaat het echt wel doen. Okay. Daar dat, dat, dat heb ik echt vertrouwen. Dat is echt een kampioen. En de rest ja, moet het allemaal nog maar een beetje, beetje waarmaken. Dat is, wel, dat is wel aardig hè? dat Lars Boom nog niet zo heel lang op de weg bezig. En die, die, die acht je nu al uh, sla je al hoger aan dan, dan de rest. Ja, maar hij, hij, is, uh, uh, hij, is gewoon, hij is gewoon een slag apart. Kijk, natuurlijk als je wereldkampioen veldrijder bent geweest... ben je natuurlijk nog geen goede wegrenner of andersom. Nee. Maar je kunt aan momenten zien... als hij op een bepaald moment in de wedstrijd gas geeft... dan, dan zie je gewoon, daar, daar zit wat achter. Dat is niet leep, een beetje meerijden in het wiel... en proberen te volgen en tactisch. Nee, hij, hij is gewoon sterk. Hij heeft die inhoud. En uh, wat ik zeg, hij, hij heeft die bravoure en hij, hij heeft die durf... en hij spreekt het ook uit. En ja. dat mag ik wel. Jongens, Langeveld of zegt, zou die nog wat kunnen doen? Ja, zeker. Ook iemand van zeker. Het voorjaar. Ja, absoluut. Langeveld ook. En uh, hij is natuurlijk gevallen en had natuurlijk niet zo'n goede aanloop. Maar dat is ook een intelligente renner. Hij komt, uh, komt natuurlijk wel vanuit het Kamp Rabobank. Mm -hmm. Die heeft... de, de, de, de, daar zat iets in. <gif> Komt natuurlijk wel uit de kampen, nee, Wat Bedoel je daar eens mee? Of, uh... Nee, dat bedoel ik helemaal okay. niks mee. Nee, omdat we het over de Rabobank ja. hadden: van wie van de Rabobank gaat het doen. Kijk, hij is bij Rabobank weg. En het ja. is, uh, kijk, Rabobank is natuurlijk een Nederlandse ploeg. En, uh, en Langeveld is een Nederlander. Dus die ja, zijn hmm. misschien wel een beetje treurig dat zo'n zo topper die het eigenlijk nu misschien wel gaat doen naar een ja. andere ploeg is gegaan. Maar voor, voor mij, als kijker, ik, ja, je bent toch een beetje voor de Nederlanders. Ja. Uh, zit ik daar te kijken, heb ik wel vertrouwen dat zo'n renner die, die heeft wel iets in zich. Kijk, die heeft vorig jaar deze wedstrijd gewonnen. de opening. Course. Nou ja, als je dat kan, dan kun je, denk ik, ook in de Ronde van Vlaanderen straks uh, op het podium staan. Nou ja, dan staan we allemaal te juichen. Ja, dan staan we met z'n allen. Uh, uh, lopen de Polonaise achteraan? Het uh, Wie de weekend besproken met Bart Voskamp. Bart, dank je wel. Graag gedaan. You love to love you, Ilse de Lange. De Nederlandse viermansbob is op de wereldkampioenschappen in Lake Placid vierde geworden. Dat is de beste prestatie ooit op een WK voor Edwin van Kalker. Samen met Sieben, Jansma, Jeroen Pieck en Arno Klaassen volbracht hij die, die race. Op de laatste dag voor het toernooi schoven de Nederlanders na een prima vierde run nog een plekje op naar de vierde plaats. De viermansbob dus, van, uh, van vijf naar vier. Nu aan de lijn piloot Edwin van Kalker. Goedenavond uh, Edwin. Goedenavond. Uh, bel ik jou midden in de feest? Nou, het gaat hier behoorlijk los ja. Ik ben uh, zelf even naar boven gegaan, omdat het hier iets rustiger is. Uh, maar nee, ja, een fantastisch WK voor ons. Uh, vorige week in de tweemans al uh, ja, toch sterk uh, elfde geworden. Uh, met, met heel veel potentie daarin. Uh, het begon deze week eigenlijk uh, met de Viermans uh, redelijk lastig. Uh, we zijn begin van de week uh, nog een keer hard onderuit gegaan in de baan met de Viermans -slee. Ja, toch ook nog uh, een drietal jongens die de hele week wat last hebben gehad van hoofdpijn. En dat we dan zo uh, de race ingaan en zo kunnen eindigen. Ja, dat is gewoon, uh, gewoon geniaal. Ja, jij zegt, uh, na die tweemans, Bob, al had je perspectief. Goede perspectieven. Waaraan uh, maakt je dat op? Nou, okay, we weten gewoon dat het materiaal wat we in de viermand hebben beter is dan wat we in de tweemand hebben. En als we in de tweemand mee kunnen komen, ja, dan kunnen we gevaarlijk zijn in de viermand. En ik moet zeggen, ja, we hebben gewoon keihard gewerkt, uh, goed gestart. We hebben super constant gestart, uh, de, de vier BK-races. Uh, Alle vier de stad, exact dezelfde tijd. En ja, dat geeft voor mij als piloot gewoon een prima basis om, uh, om de baan in te gaan. En ik kon het met het materiaal, kon ik het gewoon afmaken. Ja, en dat is gewoon, als je ziet waar we vandaan komen, anderhalf, twee jaar geleden... en waar we nu weer staan, dat, dan hebben we weer een, sta, een grote stap voorwaarts gemaakt. Ja, eh, nog even, je kan ook denken, misschien vierde, dat is de slechtst mogelijke plaats... want je valt net buiten de bedailles. Ja, maar goed, als je ziet uh, wat wij dit seizoen gedaan hebben, uh, onze beste prestatie hiervoor was een zevende plek op het WK. Uh, we zijn in de wereldbekerklassement overal met beide bobs in de, bij de beste tien geëindigd. Dus, dus, dus we worden eigenlijk steeds beter en dat we hier vierde op een WK worden, ja, gewoon tussen de Duitsers. Dus we verslaan alle Russen, uh, een aantal grootmachten verslaan we hier gewoon als, als klein privé-team zijn en dat neer kunnen zetten, ja, dat is fantastisch. Ja, uh, je zei het al, hè? als je ziet waar we vandaan zijn gekomen... we hebben het er al eens eerder over gehad naar een goede prestatie... maar nu wordt het voor mij helemaal tijd om er definitief een punt achter te zetten... achter die, uh, die, die, die, die spelen van Vancouver. Maar wat, wat hierbij laat je echt zien dat je weer terug bent, hè? Dat denk ik wel, dat hoop ik wel, ja. Ja, en, en geef je dat nou enorm veel voldoening ook, dat je dat, die, die revanche? Of is, het, is dat voor jou, telt dat allemaal niet meer? Ik ben nooit met, met Rivans gevonden doorgegaan. Wij weten wat wij kunnen. Uh, met de bemanning die we hebben. Met de mensen om ons heen. Met het team. Uh, allemaal nieuw materiaal uh, ja, moeten kopen. Een paar grote investeringen gedaan. In Lower, die een super uh, gevonden. Uh, en met hun en andere sponsoren gaan we nu gewoon uh, volgaans door. Ja, je hebt je definitief genesteld in de top. Dat denk ik wel, ja. Wat kan je nog verbeteren? Want zit dat er ooit in, zo'n derde plaats? Want het gaat om minimale verschillen in die sport van jou. Ja, dat klopt. Ja. Nou, kijk, als je kijkt voor die jongens die voor ons staan, de drie teams, ja, die, die hebben net die sneller gestart dit hebben ja. Al maximaal een tiende per run tot, tot een paar honderdste. Uh, ja, ik denk dat daar nog wat minst te halen valt. En met deze opstelling waarin we nu gestart hebben, was eigenlijk voor het eerst dit seizoen dat we zo hebben gestart. En ik denk dat daar nog genoeg rek in zit. En dat wij uh, met de bemanningsleden die we hebben, dat daar nog uh, zeker ruimte voor progressie is. Ja, zou, uh, zou er ook misschien wat meer uh, bijvoorbeeld geld kunnen loskomen uh, na zo'n fantastische prestatie? Nou, dat zullen we wel zien. We gaan er eerst even goed van genieten. Ja. Volgende week nog een weekje op vakantie naar Miami. En dan, dan gaan we weer terug naar Nederland en dan, dan zullen we de gesprekken in gaan. Ja, en, en komt er dan nog een belangrijke wedstrijd aan of zit het erop voor jullie? Nee, het seizoen is ten einde. We eindigen zo uh, het seizoen 2011-2012. Dus ja, beter voor ons had het eigenlijk niet kunnen eindigen. Nou, hartstikke goed. Van harte gefeliciteerd. Geniet uh, van het feest en de vakantie. Hartelijk dank. Oké, okay, Edwin van Kalker terug naar zijn mate. Hij uh, werd uh, dus vieren in de Viermansbop. Een prachtige prestatie voor hem. We gaan naar het turnen. Het Siedijk-toernooi in Heerenveen. Dat is de traditionele opening van het turnseizoen. Bepaalt niet de grootste wedstrijd. Maar wel een gelegenheid om een aantal Nederlandse topturners in actie te zien. Voorafgaand aan een belangrijk jaar. Want over vijf maanden begint in Londen de allergrootste wedstrijd die er is. De Olympische Spelen natuurlijk, waar Epke Zonland en Wyoming Marcela Nederland vertegenwoordigen. Een bijdrage vanuit Heerenveen, van Edwin Cornelissen. Een groter contrast lijkt er niet denkbaar tussen enerzijds het Sidek turntoernooi in Heerenveen... Allemaal uh, welkom uh, vanmiddag in het uh, mooie Heerenveen. En anderzijds de Olympische Spelen. Natuurlijk, in Heerenveen zijn er nogal wat turners aanwezig. Met uh, de topsport... In de internationale turners. Voor de opening van het seizoen. Uh, I wish you good luck, good luck for the competition. Enjoy and have fun. Maar de prijzen in Heerenveen vallen natuurlijk in het niet bij het allerhoogste wat je kunt bereiken, Olympisch goud. En toch, toch gaat het ook in Heerenveen over de Olympische Spelen. Als we bijvoorbeeld Epke Zonderland in actie zien. Hij kan zijn ticket naar Londen gaan boeken. Tenminste, als de rechter Jeffrey Wammers niet in het gelijk stelt. En als Epke zelf nog even vorm toont. Maar dat lijkt een formaliteit. In Heerenveen doet hij brug en rekstok. Zij het met een aangepaste afsprong, een koprol. Maar die was gepland. Ik heb nog wat last van, uh, van mijn knie, waar ik eigenlijk afgelopen seizoen ook wat last van had. Uh, gelukkig ben ik met de test-event er nog, uh, nog goed van afgekomen, maar... Uh, in het vervolgde traject, dat ik, uh, ja, ik heb even wat rust genomen. En vervolgens ging ik weer beginnen in, in de trainingzaal, En heel rustig hoor. Echt. Ik wist ook wel, ik moet voorzichtig aan doen. Maar ja, mijn knie kon blijkbaar niks hebben. Want uh, er zat meteen uh, vocht weer in. Uh, dus toen hebben we besloten om het gewoon heel rustig aan te doen. Uh, echt eerst een revalidatietraject. Uh, uh, op te zetten, Waar ik nu mee bezig ben. Om die, uh, ja, vooral ook de knieën stabiliteit en de kracht een beetje op te bouwen. Dus op dit moment uh, ja, ontlast ik die knieën nog even op die manier. Hé, hey, revalidatie. En dat uh, terwijl er nog een paar belangrijke maanden aankomen. Met onder meer uh, ja, het vormbehoud wat je nog moet tonen. Is het zorgelijk of uh, is het niet zo erg? Nee, het is niet, niet zo erg. Om, maar het komt meer omdat ik mijn knie niet heel erg nodig heb. Ik moet uh, natuurlijk die landingen maken. En ja, ik hoop natuurlijk dat het wel zo meteen over is. Omdat ik uh, heel veel landingen wil maken om die... Uh, ja, om zometeen geen stapje te, te, moeten, te, te moeten maken. Maar uh, ja, daarom neem ik ook nu di di di deze, of dit moment om uh, ja, mijn knie gewoon helemaal gezond te krijgen. Zodat dus ik zometeen wel, uh, als het moet, wel op een goed hoek kan trainen. Langs de kant in Herenveen staat iemand anders die ook naar de Spelen gaat, dat is Wyomi Marcela. Het was voor velen toch wel een grote verrassing. Dat jij werd gekozen boven Celine van Gerner. Was het dat voor jou ook? Um, ja, het was inderdaad een uh, grote verrassing. En um, ja, het kwam wel echt, uh, echt wel goed aan toen ik hoorde gekregen dat, uh, dat ik mocht gaan. Want hoe ging dat in zijn werk? Je zat op school? Um, ja, klopt. Ik zat op school net voor een uh, presentatie die ik uh, moest houden. En uh, toen had ik al tegen mijn docent gezegd van, ja, het kan zijn dat ik straks gebeld word door de Manager van KNGU. En echt uh, één minuut later zo toen ik dat had gezegd, toen werd uh, ik gebeld. Klasgenootjes allemaal stonden ook echt in spanning af te wachten. Dus ja, ik was echt heel blij. En uh, we hebben nog wel even gevierd op school. Betekent het voor jou dat je ook wel een soort van knop hebt moeten omzetten? Van hé, hey, nu ga ik ineens naar de Spelen. Um, ja, klopt. Want kijk, nou, anders, ja, ik weet niet hoe het anders was gegaan gaan als ik um, niet was gegaan. gaan. Ik bedoel, um, ja, dan had ik gewoon doorgetraind voor, voor het uh, EK bijvoorbeeld. En, um, ja, maar nu moet ik wel echt um, ja, wel fit blijven natuurlijk. En um, ja, blessure mij, natuurlijk. Want je staat hier aan de kant in Heerenveen. Dat is met name daarom. Ja, ik ben net weer begonnen met um, trainen en um, ja, het gaat wel heel goed. Ik ben ook weer bijna oefeningen aan het doen. Maar um, ja, dit, dit, deze wedstrijd kwam niet echt goed uit in mijn programma naar Londen toe. Je bent wel fit? Ja. ja. En dan hebben we een turnster die uh, ja, dan weliswaar niet naar de Spelen mag. Maar toch wel een bijzondere wedstrijd hier turnt. Want Celine van Gerner, de comeback hè? Ja klopt, mijn eerste wedstrijd na de operatie uh... Hoe was dat? Want het was dan weliswaar een aangepaste oefening, maar om in ieder geval weer aan die brug actief te zijn in een wedstrijd. Ja, dat voelt goed. Het is wel uh, waar je thuis hoort, zeg maar. Gewoon. En uh, nou, ja, het was dan nog niet de volledige oefening, maar uh, het is weer een mooie start. En uh, hopelijk kan ik dit zo mooi doorzetten weer. Het moeten wel rare weken geweest zijn voor jou. hè? Uh, revalideren en dan ook nog eens een keertje de keuze dat niet jij, maar Weeomie Marcela naar de spelen mag. Het moet een klap zijn geweest. Ja, klopt. Het Was aan het begin ook uh, best wel uh, ja, te merken aan mij, hoe ik door de zaal liep, zeg maar. Maar uh, na, na denk ik een week pakte ik het wel weer goed op en ben ik nu weer gewoon vol aan het trainen. En natuurlijk nog steeds revalideren, want dat is uh, nog steeds heel belangrijk. De overwinningshymne en de medailleuitreiking in Herenveen hebben nog niet echt een Olympische statuur. Kampioen van het CIDA Gymnastic Tournament. Michel Bletterman, Centrum Sportstad in Heerenveen. Maar de Olympische ambities die zijn er wel degelijk voor Epke Zonderland en Weyomi Marcela. Dit jaar in Londen, voor Celine van Gerner wellicht in 2016. Een reportage van Edwin Cornelissen was dat. We gaan weer voetballen. In de Engelse Premier League heeft Arsenal de Londense derby tegen Tottenham Hotspur gewonnen met 5-2. Een wedstrijd met een nogal vreemd scoreverloop. Arsenal stond namelijk met 2-0 achter. En voor rust werd het onder meer door een doelpunt van Robin van Persie 2-2. En na rust liep Arsenal dus uit naar 5-2. Verslaggever Ragnar niet meer was in Londen. Uh, Ragnar, een Arsenal met twee gezichten is dan het cliché. Klopt dat ook? Ja, want uh, ik vond uh, uh, dat Arsenal aan het begin van de wedstrijd echt dramatisch opende. Dan heb ik het echt over de eerste tien, vijftien minuten van de wedstrijd. Die leek, om het maar even plat te zeggen, echt nergens naar. Uh, amateuristisch verdedigen. Uh, ja, er werd zoveel ruimte weggegeven. Dat zag je bijvoorbeeld al in de slotfase, of in de openingsfase van de wedstrijd. Na een minuut of drie, toen die Louis Saha 1 0 mocht maken. Dat, het lag helemaal open achterin bij Arsenal. Het leek wel alsof of daar... Uh, ik ja, gedacht dat we beginnen pas om twee uur, terwijl de aftrap vanmiddag in Londen in het Emmeren Stadium terecht om half twee was. Ja. En wat dat betreft ja, stond het heel snel 2-0. Um, maar ja, wordt het eigenlijk toch ook weer vrij snel gelijk, want voor de rust is het al 2-2. Um, eindelijk dus weer een overwinning voor Arsenal. Dat telt, zeker uh, tegen de Spurs hè, in Londen. Dat is een, uh, een, een derby, zijn falen. Maar belangrijker nog eigenlijk voor uh, Wenger en zijn ploeg, is het seizoen nog te redden. Uh, nou ja, dat, het is aanhaken bij die Champions League plaatsen natuurlijk. Het zit allemaal vrij dicht op elkaar daar. Dus dat, dat is nog wel moeilijk te voorspellen. Het waren wel drie broodnodige punten. Maar om misschien toch even ook nog bij die wedstrijd te blijven hangen. Uh, als je er vanmiddag bij bent geweest en het was mijn eerste Arsenal Spurs. Dan denk ik dat uh, het wel ietsje meer is dan wij vaak denken in Nederland. Uh, het is ja, het is een derby winnen en dat is het ook wel. Want ongeveer tot op Piccadilly Circus heb ik in de metro gezang gehoord. Wat betreft uh, ja, het afzeiken dan maar van, van Tottenham Hotspur en alles wat daarmee te maken had. De bondscoach misschien wel Harry Redknapp in de toekomst. Echt een, uh, het was wel een overwinning die telde. Met name yeah. Major hè, die, die stond in de belangstelling. Want met Van Persie natuurlijk een hoop narigheid gehad. Scoorde dan ook nog, weet je. Dus dat speelde ook wel een rol. Maar goed, over de hele linie, de grote lijn vooruit inderdaad, Arsenal moet natuurlijk wel die Champions League in. Ja, um, even de Nederlanders doornemen. Te beginnen met Van Persie, aanvoerder natuurlijk van Arsenal. was zeer belangrijk, hè? Ja, absoluut. Prachtig doelpunt, hè, die, die gelijk maken. In de 22e minuut heb ik hier op een blaadje staan. Ik kan een minuut ernaast gezeten hebben. Maar eigenlijk vlak voor de rust, na 2-0 achterstand... Jij ja, schiet die bal van een meter op 15, 16... keurig met een krul buiten het bereik van Friedel... die doelman van, van Tottenham Hotspur binnen. En eigenlijk kon je in, vanaf dat moment en eigenlijk ook daarvoor al... Gold, uh, elke aanval van Arsenal, elk moment wat gevaarlijk was, dat, dat draaide om van Persie. Later kwam daar Rosiski bij, de Tsjech, maar van Persie zeker in de eerste fase van de wedstrijd. Ja. En in de tweede helft natuurlijk ook. Hij, hij was overal bij betrokken. En je ziet echt dat hij met die aanvoerdersband echt gewoon de man is waar, waar alles om draait. En hoe was het met Van der Vaart bij Tottenham tot slot? Nou ja, dat is natuurlijk dramatisch, want uh, hij komt bij een 2-2 stand in het veld. Zo'n ploeg heeft hij 2-0 weggegeven. Komt voor Kranjar of voor Saad, het is maar net hoe je het bekijkt. Uh, het staat 2-2 en binnen een kwartier, twee, de tweede helft met van, uh, van de vaders in het elftal, staat het 5-2. Dus ja, die bleef een verschrikkelijke middag, denk ik. ik kon, uh, op, op een aantal behoorlijke paasjes nog wel na, hoor. Uh, ja, ze stempel natuurlijk totaal niet meer op die wedstrijd te uh, drukken. Uh, ja, en als je erin komt en het is 2-2 en als je uh, ja, na een kwartier dus naar drie doelpunten geïncasseerd hebt, dan, dan weet je wel een beetje dat het geen, geen prettige middag voor hem was. Uh, nee. Oké, okay, Ragnar, dankjewel. Goede thuisreis straks. Uh, in Engeland werd vandaag ook nog uh, de finale van de League Cup gespeeld. In die finale won Liverpool naar strafschoppen van Cardiff City. Dat uitkomt in de championship. En uh, Gerard, de neef, Anthony Gerard, de neef van uh, Liverpool-speler Steven Gerrard... miste de vijfde strafschop voor Cardiff... waarna Liverpool feest kon gaan vieren. In de familie Gerrard wordt die overwinning uiteraard niet overal gevierd. Aanvoerder Steven van Liverpool over de dubbele gevoelens bij hem. Ja, yeah, het was altijd... One was going to be sad, one was going to be uh, celebrating, but you know, it it, it happens. Um, I've got mixed emotions at the moment. Obviously, I'm delighted to win the cup for our supporters, but I feel for Anthony and Cardiff. So, it doesn't matter what I say to him at this time. You know, I know he's going to be down. I've been there when I scored an own goal against Chelsea, but I'll be there for him after the game and all the family will be behind him. Ja, Steven Gerrard was dat natuurlijk viert hij de winst van de League Cup, maar tegelijkertijd voelt hij mee met zijn neef Anthony. Van tevoren wisten we dat er een winnaar en verliezer zou zijn. Hij uh, zal nu ongelooflijk teleursteld zijn. We zullen er voor hem zijn. Nou, zo erg is het ook weer niet. Al dus uh, Steven Gerrard. Het was een wedstrijd die na 90 minuten eindigde in 1-1. In de verlenging scoorde invaller Dirk Kuit. Toch kwam Cardiff nog langs zij. De zenuwen bij de club uit Wales bleken daarna dus niet tegen de Strafschoppenserie serie bestand. Al laatste nieuws komt ook uit Engeland. Michel Vorm heeft zich afgemeld voor de oefeninterland van Oranje woensdag tegen Engeland. Hij is misselijk, geloof ik, ziek. Duitsland blijft Borussia Dortmund 4 punten voor op Bayern München. Dortmund won met 3-1 van Hannover 96. En Bayern München verloor eerder op de dag Schalke 4 met 2-0. Einde van deze langslijn. Morgenavond melden we ons weer. Waarbij het heeft nog een fijne avond. Tot meteen tot dag.